Dit Gewoon babbelen dan. Ja, het gaat, dan. Het gaat gewoon een keer live van locatie, het is een keer wat anders. En het opstarten gaat altijd een beetje lastig. Goedemorgen. goedemorgen. Hartelijk welkom bij uh, de CFM Race Radio, hoor juist. Nieuwe jingle, weer ik ja, ja, goedemorgen Joop van Es. Wij uh, live vanuit Lacours Restaurant op het circuit Zandvoort. Je ziet uh, honderden mensen al voorbij komen. Het is vroeg. Er wordt al gereisd. Het is echt gigantisch. En uh, we zoeken contact met uh, Willem. Willem van den ben je al mee?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 Martijn Prinsen, Sandra Lissenberg en Henny Rukert. Ja. En, Niet te vergeten, uh, deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door het circuit Zandvoort. Uiteraard. Burnies. En Bernie's Bar and Kitchen. Correct. M Muziek. Vertel. Licht van lamp of sterven mag Wat blinkt in licht van mijn gedachten Veel te klein. You hate me after all I say. Oh. I can't put it off oh. Just gotta tell her anyway. Willem. Willem van Densen, goedemorgen. Goedemorgen. Uh... Welkom in de uitzending. Ja, wij hebben jou geprobeerd te bellen. Dat ging op de een of andere manier goed. Het is net kamperen hier op het ogenblik, Willem. Ja, maar goed. dat heeft ook zijn charme, toch? Ja, jawel, jawel. Goed, Willem van Densen, die hebben wij uh, bereid gevonden om met de, loop, uh, met de zender uh, het veld in te gaan. Willem gaat de, de races voor ons volgen.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 En we hebben in Nederland daarin, de standaard. De, de standaard, het serie. hele jaar hebben we Tom Cornell die daar uh, actief is in zijn uh, DHL gesponsorde Honda, ja, Honda. Civic. Ja, ja. En die doet uh, tot nu toe valt het wat tegen. Dat viel uh, de afgelopen dagen in de vrije training uh, ook tegen. Hij kwam niet uh, beneden de twintigste plaats. Maar uh, vanmorgen in, in de kwalificatie de is het toch wel goed Oké, okay, de Nuremberg ging, vorige week. Ja, daar had ja. hij twee, twee keer een tiende plaats. Dat niet, klopt, uh, dat was uh, de race op de Noordslaife. Dat is het uh, lange circuit van uh, ja. ruim 23 kilometer. En daar uh, ging het uh, verrassend goed. Maar hier ging het beter vanmorgen nog met de kwalificatie kwalificatie hebben we gehad. Nou, snelste man, daarin was uh, Rob Huff, ben jij ook wel bekend, ja. uit de Zee, ook kampioen geweest daarin. Die rijdt in een uh, Volkswagen Golf GTI. Tweede was uh, Ivan Erlager, die rijdt in een Honda Civic. Derde hadden we Cordon Shedden, ook een uh, groot meester in de Tourwagen. Drie keer uh, Britse Tourwagenkampioen geweest. Niet de eerste de beste. Nee, en dan uh, vinden we Tom Coronel terug op een uh, keurige achtste plaats. Keurig, netjes. En uh, Prins Bernard, want die rijdt ook mee als gastrijder. Ja, Bernard uh, rijdt ook mee als uh, gastrijder. Nou, dan moeten we verder uh, naar de op de uh, lijst. Bernard, uh, ja. Het zijn allemaal gasten die hier rondrijden die wat kunnen. Hè? Ja. Ik zeg niet ja, ja, dat Bernard ja, ja, ja, niet ja, ja. wat kan, maar hij komt net nog iets te kort op. Uh, ja, dit is gewoon de wereldtop van uh, ja, ja. En Bernard, uh, die vinden we terug op de 27e en laatste plaats. Als ik dan kijk naar tijdsverschil, uh, ja, dan scheelt dat uh, ten opzichte van uh, pole position dan scheelt dat nog twee uh, zestiende uh, seconden. Maar goed. Uh,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 En op dit moment wordt de grid klaargemaakt voor de start van de Porsche Carrera Cup France E Benelux. En de, race, de tweede race van het weekend, over 30 minuten. En eh, daarin zullen we natuurlijk die prachtige mooie Porsches GT3 en GT4 zien. Die schitterende eh, bakken die echt te hard gaan. Goed, daarover later. We spreken straks ook nog Jaap Koper. Jaap Koper die gaat interviews voor ons doen...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 What did you do there? I got high. What did you feel there? Well, I cried. With why the you there. en is Bye. They all come out to groove about, butt nice and have part on the sleeve. What's your point? to see. You. Als we graag meer klinkt Jose Koning van haar nieuwe album uh, Verloren en gevonden met teksten, vergeten teksten van Lennart Neeg, haar ex uh, echtgenoot die helaas al lang overleden is. Dit was een nummer dat heette. Uh,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 Tell them why I'm gone Take this hammer Carry it to the captain Tell them I'm gone Because it won't kill me.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 Um, Reden die Limburgers wat vaker hier op Zandvoort dan? Ja, en Ik zie nou dat er ja, nu ja. de race geneutraliseerd is. Ze gaan traag rijden voorbij in ieder geval. Ja, dat zei ik net. Uh, safety car hadden we. Safety car situatie uh, okay. vanwege incident ja. in de uh, Slotemakerbocht. Nou ja, Limburgers ja. Uh, zijn over het algemeen uh, toch uh, de toppers in de Nederlandse autosport. En niet alleen uh, op Zandvoort rijden. Ze rijden uh, heel de wereld rond en uh, halen daar successen. Oké. Okay. Uh, Goed, we en, uh, we... Uh, we hebben... Ja.